Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de modderstroom in Sierra Leone worden nog zeker 600 mensen vermist, zegt het Rode Kruis. Zeker 300 mensen kwamen om het leven en meer dan 3000 mensen raakten hun huis kwijt. Gisteren ging een heuvel bij de hoofdstad Freetown schuiven na hevige regenval. De modderstroom sleurde veel huizen met zich mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor nieuwe gevaren, zoals het uitbreken van ziekten zoals cholera, tyfus en diarree. Bij de kabinetsformatie zijn de partijen het eens over het euthanasiebeleid, meldt het AD. Daarin zou staan in het concepttekst dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen voorstellen zal doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. Bijvoorbeeld voor ouderen die hun leven voltooid vinden. Wel wordt volgens het AD de embryowet opgerekt. Zo zou er meer ruimte komen voor embryoselectie om het risico op een ernstige erfelijke ziekte te verkleinen. Nederlandse attractieparken zitten in de lift. Na verwachting stijgen de bezoekersaantallen dit jaar en volgend jaar, met name door de komst van buitenlandse bezoekers. Toeristen worden getrokken door de kwaliteit van de attractieparken, de overnachtingsmogelijkheden en de relatief lage toegangsprijzen, schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport over de sector. In de Amerikaanse staat North Carolina hebben demonstranten een standbeeld neergehaald van een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog. Activisten bonden een touw vast aan het beeld waarna het omver werd getrokken en daarna begonnen mensen het tegen te schoppen. Het Confederate Soldiers Monument stond al sinds 1924 in de stad Durham. Volgens tegenstanders verheerlijkt het standbeeld het Amerikaanse slavernijverleden. In een Frans dorp ten oosten van Parijs is een auto op een pizzeria ingereden. Een meisje van 13 is daarbij omgekomen. 13 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig. Volgens de Franse autoriteiten was het geen terroristische daad. Het weer van het zuidwesten uit Buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Er kan plaatselijk veel regen vallen. In het oosten kan het nog 28 graden worden. In het westen is het 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vielen in de Randstad op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Leiden. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging zo'n 10 minuten.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 Waaronder deze disso-klassieker van de Brothers Johnson hier de stamp.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 Dit door privéomstandigheden van vaste presentator Maurice Mulder. Daarvoor was hij al bezig met een vervanger te zoeken... voor dit oudste programma van ZFM Zandvoort. En die zoektocht heeft wat opgeleverd. Mike Bulet zal vanaf zaterdag 26 augustus... zet het vast in nieuwe agenda... zaterdag 26 augustus de top 40 van Europa gaan presenteren. Vanaf zaterdag 26 zal iedere augustus zal iedere week... tussen 7 en 9 de top 40 weer in jouw speakers knallen. danken Maurice Mulder bij deze voor de afgelopen jaren... en wensen Mike Bule veel succes en veel plezier... met deze nieuwe uitdaging bij onze club die ZFZFM heet. Zo is het, ja. Nou, in, uh, we spraken gisteren met uh, Mike als heel enthousiast... Oh, dus dat gaat een mooi programma worden... vanaf 26 augustus op de yeah. zaterdagavond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 You know I love it when the music's like. but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vanaf 26 augustus weer terug Don't bij CFN, yeah, The Euro Breakdown. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Op de zaterdagavond met Mike Bulet, en deze past daar ook yeah, yeah, yeah, yeah. in de Anything Huis van Europa. line pain and strip that down. CFN's Zoe 2 of vooral 3 tijd voor het weerbericht voor de komende dagen.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 my baby Sharon heeft heel veel iets gescoord, waaronder uiteraard ook deze single Shape of You. Elf minuten overal 3 geworden, ja, bij Zandvoort op zondag. En we hebben het weer op het eerdere divisie, want die is afgelopen vrijdag weer gestart. En we begonnen afgelopen vrijdag met de wedstrijd Ado Den Haag Utrecht. Daar werd het 0 tegen 3. FC Utrecht coach Erik Den Haag was na afloop van het uitduel met Ado Den Haag 0 tegen 3.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 voor de Brabantse promovendus, 4 tegen 1. En dan de wedstrijd van vanmiddag, half 1. Pek Zwolle tegen Rode JC, 4 tegen 2. Pek Zwolle heeft thuis tegen Rode JC in een 41 duel met 4 tegen 2 gewonnen. Het, was het voor de rust sterkere Roda kwam op voorsprong door Gustafsson, de huurling van Feyenoord, scoorde naar balsverlies van Samiak, die eerder namens Pek gevaarlijk was geweest.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 Frankie Felly in the four seasons, short. Oh, what a night! <laughs> This is the FM Zone <laughs>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 Written in China. Dat was hem, de meeklappenplaats van deze zondagmiddag. Noorden, Joe Bataan en Repo Clepo. We gaan op dat nieuws en weer van drie uur doen met de J. Band hier in Centervold.